Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Het grote treinongeluk bij Voorschoten is waarschijnlijk veroorzaakt doordat de bouwkraan op een verkeerde plek stond. Dat schrijft het persbureau ANP. De kraan wilde oversteken, maar deed dat waarschijnlijk te vroeg, waardoor het werd aangereden door een vrachttrein. Daardoor kwam de kraan op het andere spoor terecht waar de passagierstrein reed. En bij die botsing ontspoorde de Intercity. Bij het ongeluk kwam de kraanbestuurder om het leven. Zo'n 30 treinreizigers raakten gewond. Feyenoord gaat het veld in de Kuip tot het einde van het seizoen aan alle kanten afschermen met netten. Die beslissing komt na de actie van een voetbalsupporter die een aansteker zou hebben gegooid tegen het hoofd van Ajax-speler Klaasup. De verdachte is inmiddels vrij, maar heeft ook een stadionverbod te pakken. Feyenoord-trainer Arne Slot hoopt dat alle maatregelen gaan helpen. Hij vindt dat de voetbalwereld een voorbeeld moet zijn. Ik denk dat niet alleen ik als trainer... Maar wij allemaal, zoals hier met z'n allen zitten, een rol hebben om de wereld weer wat aangenamer te maken met elkaar. En het zal fantastisch zijn, als, als, als we het binnen de voetbalrij uit kunnen bannen, dat het dan ook in het dagelijks leven uitgebannen wordt. Want die problematiek is minimaal net zo groot, durf ik wel te zeggen. Niet alle buschauffeurs zijn blij met het aangekondigde CAO-akkoord. De afgelopen tijd werd er flink gestaakt in het streekvervoer. Voor andere een beter salaris en een lagere werkdruk. Deze chauffeur van Connection is wel blij dat er eindelijk nieuwe afspraken zijn. Nou, de, de, de stemming van morgen uh, in de kantine, waar de, daar komen we dan s ochtends bij elkaar, die was over het algemeen toch wel van hè uh, Maar deze collega die zat waarschijnlijk in een andere kantine. Hij had meer verwacht van de loonsverhoging, zegt hij tegen NH Nieuws. Nee, het is uh, over een te lange termijn uitgespreid. Maar echt verspreid over die ruim twee jaar. Het is beter dan niets, maar we worden eigenlijk uh, blij gemaakt met een dode mus. Leden van de vakbonden die kunnen nog stemmen over het akkoord. Krijg je nog het weer, op de meeste plekken blijft het droog de rest van de avond. Morgen begint met bewolking, later vooral in het zuiden een beetje zon en een graad of 13. En zondag, eerste paasdag, is er ook aardig wat zon en wordt het een tikkeltje warmer. een verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A7 Horen richting Afsluitdijk tussen Middenmeer en Wieringerwerf. 10 minuten oponthoud. En op de N208 Sassenheim richting Haarlem. Voor de aansluiting met de N207 een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu het weekend in.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 En toch al nooit aan mij. We're going to dance We're going to dance We're going to dance And have some fun, fun of what's come I couldn't ask for another I, I, I, I, I couldn't ask for another That's right. Your groove I do deeply dig No walls, only the bridge My summer dish, my cricketyche wind Like a maze, all inside of me, heart is special, yeah, of no the rhythm, where well, I wanna be, come up flowing, glow with electric eyes, you dip to the dive, baby, you'll realize, yeah. baby, you'll see the funk hot of me, baby, you'll see that rhythm is a key, get, get witty, witty, can't think, quitty, quitty, stomp on a speak when I hear a funk group, you play a pop, right? follow her the baby, just sing about the groove, sing it, groove is in the heart, Yeah. <laughs> Once you love me want love. To think I thought I could be some kind of family man They want me to hate them There's no hurry for Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De bouwkraan die dinsdag betrokken was bij het ernstige treinongeluk... bij Voorschoten stond vermoedelijk te vroeg op of bij het spoor. Spoor dat nog door treinverkeer werd gebruikt. Staat in een eerste feitenrelaas van ProRail. Syrische aardbevingslachtoffers maken vrijwel geen kans om naar Nederland te komen. Volgens migratieadvocaten zijn tot nu toe maar vier visumaanvragen goedgekeurd. Den Haag zou bang zijn dat Syriërs asiel aanvragen als ze eenmaal in Nederland zijn. Feyenoord speelt vanaf nu in de Kuip met netten rond het veld. De maatregel is genomen nadat, vrij, nadat iemand vanaf de tribune een aansteker gooide naar Davy Klaassen. De verdachte is vrij, hij komt later voor de rechter. En het weer vanavond en vannacht steeds meer opklaringen, morgen wat zon en 11 tot 15 graden. 106.9 CFN Put my lips to something Let me wrap my teeth around the world It's like diving, I wanna smell the dinner cooking I wanna feel the edges start to bind So kindness, kindness, crumbs on the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 Je hebt het zelf.